En 81ste psalm, en daarvan het 12-druk en het 13-druk. Amen. Ik wens u nog voor te lezen wat gij opgetekend vindt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan het zevende hoofdstuk van vers 1 tot en met 14. Wij noemen u Matthäus 7 vers 1 tot en met 14. Doch vooraf Lezen we de twaalf artikelen des geloofs? Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, de schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn en enige geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest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 Des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de dulden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de Gemeenschap der Heiligen. Vergeving der zonden, Wederopstanding des vlees En een eeuwig leven. Oordeelt niet, Opdat gij niet geoordeeld wordt, Want met welk oordeel gij oordeelt, Zult gij geoordeeld worden, En met welke mate gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat schiet gij een splinter die in het oog is, broeders is. Maar een balk die in uw oog is. Merkt gij niet. Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen. Laat toe. Dat ik een splinter uit uw oog uit En zie. Er is een balk in uw oog. Gij geveinsde werpt eerst den balk uit uw oog en dan zult gij bezien om den splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw parelen voor de zwijnen, omdat ze niet in enige tijden zelf met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren, bid, en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden, klopt, en u zal opengedaan worden, want een niet geluk die bid, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt die zal open gedaan worden, of wat mens is er onder u, zo zijn een zoon hem zou bidden om brood, die hem in een steen zou geven, of zo hem om een vis zou bidden, die hem in een slang zou geven, indien dan zij, die boos zijt, Weet uwe kinderen goede gaven te geven? Hoeveel meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven, die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de denge poort, want wijd is de poort, en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Het <tie> is aan de avond van deze uurdag, dat wij andermaal door uw lange langmoedigheid, verdraagzaamheid en taai geduld Normale gestaan en normale zitten, Hebben dan alles verbeurd. Wat u ons nog geeft. En hebben de minste aanspraken niet. Op het heil onze armen. En ons sterfelijke zin. Zou het u kunnen gelieven om een goddeloos geslacht. Te lieven tot roem van vrijgenaar. Zou het u kunnen behagen om zulke onbehagelijke schepselen. Uit uw welbehagen behagelijk willen maken tot uw beëren. Door een waarachtige bekeering en lering des heilige geest.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 <twee> We zouden in het avonturen trachten een ogenblik stil te staan, want het hele, hele leven is maar een ogenblik. Het hele leven is maar een ogenblik. Maar uw aandacht te bepalen, en mocht God het eens indrukken, mocht God het eens indrukken. Tot zijn eer en oom die het hoorde tot bekeer. Den zevenden zondagsafdeling afdeling. Wij herzijden zondag zeven. En daarvan vragen twintig met haar antwoord. Vragen twintig met haar antwoord van de zevenden zondagsafdeling. afdeling. De welke ik u al dus voorlees, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord: Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelegd. En al zijn weldaden aanneemt tot dusver. Vragen we vooraf om het licht des geestes. In spreken en luisteren. Och, bezet ons. Met hetgeen waar we zo leeg van zijn. Met eerbied. Met ware ernst. ons waar we van natuur zo behoefteloos aan zijn. Met een levendige behoefte na u. En om u. Om een zegen te ontvangen. Uit uw volheid. Een zegen. Tot spreken. Een zegen. Om harten te breken. Een zegen om uw deugden te vermelden. Maar ook een zegen. Tot toepassing in het luisteren. Dat men alle nieuwe deugden hebben geschonden. Gelukkig niet vernietigd. Gelukkig niet. Want elke deugd is God. De welke de zonde haat. En volkomen haat. En ze nimmer zal gaan beminnen. Maar die een vreselijk God zijt over alles. Wat uw wet overtrekt, over alles wat tegen u zondert, en over alles wat uw eer onteert in plaats van eert. Evenwel zijt gij goede tieren over zulke boze en ondankbare schepselen. Het belust u niet ons te doden, die we duizend werk verdiend hebben. Maar het behaagt u nog in leven te laten, mocht het zijn om leven te ontvangen. Gij doet ons nog zijn op deze wereld. We zouden nog getrokken kunnen worden. We zouden nog bekeerd kunnen worden we zouden nog uit de wereld der doden overgebracht kunnen worden, in die wereld der volmaat rechtvaardigen, dewelken uit hun geestelijke dood getrokken en geroepen zijn. Voor u is dat niet te wonderlijk, heren. Uw naam is wonderlijk, en uw wonderen in natuur en in genade kunnen alleen worden. Maar nooit doorwonderd worden. Gij laat ons nog een klein beetje verstand. Zodat we nog bij de in en bij de uitgaande mogen behoren. aan het verstand ontvingen met goddelijk licht bestraald. Dan zou dat licht ons doen vragen om licht. En dat verstand doen zoeken en vragen om verstand te bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dan zal die opzoekende daar bij dagen en nachten naar u zoeken. Om door die enge poort, door die enge poort waar alleen de nieuwe mens doorgaat. En de oude mens vernietigd wordt. Het is die smale weg, daar niemand op komt, tenzij dat u erop gezet wordt. En er ook niemand op blijft, tenzij dat u erop gehouden wordt. Het is alles uw. Het is alles u. het is alles uwe. Gij mocht toch nog eens meekomen, onder de prediking des woes. Mocht toch uw bediening nog eens heerlijk maken. Vanuit de eeuwigheid. Te openbaren in de tijd die raad des vredes. Om de oorlog tussen u en den zonda Door bloed weg te nemen. Door uw dood weg te nemen. En u in te leven. Niet tot een ander mens. Maar tot een nieuwe mens. Die in Christus Jezus is. Ach kom. Waar u niet winder is alles zo leeg. Het is koud. Dan is net of er geen zonne der gerechtigheid is. Dan is net of er geen licht is. Wat u aan uw kerk meedeelt. Dan is net of er geen leven meer is. Waar zijn zulke dood verzonken liggen. Dan is net of er geen held meer is. Om te verlossen. Waar die toch eeuwig is. En zo gemaakt dat u, o God, verlossen kan zonder verlies van uw recht, zonder verlies van de ware, zonder verlies van uw eren, u kan de vuilste zondag schoonmaken, dat verheerlijking in uw goddelijke deugden. u kan een vuurbranderellen stellen tot een dennenboom, uw gerechtigheid, en tot eikenbomen door het geloof in den rots der eeuwen. U verliest er niets bij, heren, als U Satan van het zijne berooft, en het overbrengt in Uw Koninkrijk. Waar Gij hebt uw Zoon gedood, om verenigd tot zonen te maken. Gij hebt Hem gekruist, om een waardij, die eeuwig is te leggen in zijn bloed, terwijl het voortgaat tot aan het einde der eeuwen, om de laatste uiteenbarend besluit, te baren in de tijd tot de wederbaring, door woord en geest. Och, we kunnen niet preken, we kunnen het niet, heren. En hoe we het niet te kennen ook. Maar dat blijft maar een les. Dat we dat niet hoeven te kennen. We kunnen niet luisteren ook. Dat doen we ook zelf niet te kennen. Alles, dat we het wel zullen proberen. Wel proberen. Of mochten we daardoor leren dat we het niet kennen. Mochten we daardoor leren. Dat ons luisteren van ons niets oplevert. Dan een verstrooid en een verward hart. Zo de overal heen vliegt met zijn gedachten. Maar als u te luisteren geeft, dan wordt het hart aan de waarheid gebonden. Dan bent gij het hart aan uw woord en uw woord aan het hart. Gedenkt ook dat kleine kind. Oh, het is nog zo klein. En ook alweer een diepe operatie afgelicht. En het mag er nog zijn. Gij hebt het er nog door geholpen. en er is nog weer hopen, nog weer hopen dat het nog genezen zal, wanneer het u behaagt, het alles tot zegen te doen strekken. Ach, verblijf die oude, met uw lieve duivel. En mocht dat kind gespaard blijven tot een tweede geboorte. Mocht dat kind genezen om nog eens eenmaal een ziekte te ontvangen met de bruit. Ik ben krank van liefde. doen. ook die jonge man. Die man een dag van gisteren alweer een ogenblik opzocht. Het was toch net, heerlijk. Of toch iets, iets, we durven het haat niet te zeggen. Toch iets, toch iets vooruitgaan. Toch iets meer bewegingen in het lichaam en in de benen. Och, het was er niet, maar u hebt het gegeven. U zou het verder kunnen geven. U zou het verder kunnen geven. Omdat uw naam al machtig is. Anders durven we het niet te vragen. En dan zouden we het niet vragen doen. Maar omdat uw naam is wonderlijk en de schrift vol van uw wonder staat, ach smeken we van uw vaderlijke goedheid, heilige dienst en geneesde naar het lichaam, tot een wonder uw heerlijkheid. Open uw woord in spreken en luisteren en ach of we nog verblijd konden worden met een liefderijk teken en een vriendelijk woord van uw gezegende lippen. Amen. De tweede psalm, <coughs> de psalm 2, dat eerste en vierde vers van de tweede psalm, inmiddels krijgen niet de gelegenheid en de liefde gaven af te zonderen, wat drift beheers, het woedend heidendom. En heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom. De vorsten zijn vermetel samen gekomen. Om God en Heer zelfs naar de kroon te steken. En tegen zijn gezalden op te staan. Zij spreken samen. Laat ons hun banden breken. En van hun juk en touwen ons ontslaan. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt, Zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, Ik heb heden u geteeld, Gij zijt mijn zoon, Gij zijt mijn een geboren. Zeg vrij uw eis, Ik zal uw macht veroveren, Opdat uw naam al onzaggelijk zijt, het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het einde raad herken, uw heerschappij. Dat is het eerste en het vierde van den tweede psalm. Zalm. Nog een enkel woord van vraag 19, met dat antwoord. Waaruit aan mij en aan u gevraagd werd, waaruit weet je dat? Dat er een middelaar is, waaruit weet je dat? Dat er een zaligmaker, wie heb je dat verteld? Hoe ben je dat aan de weet gekomen? Hoe ben je erachter gekomen? Ja. Hoe ben je erachter gekomen? Ja, ja. Dat is vanzelf, de mensen vertellen het je. En je kent in de Bijbel lezen. Dus daar hoef je niet onwetend van te zijn, want. Dat is in die wijde wereld genoegzaam bekend: dat er een Jezus is. Dat er een zaligmaker is. Weet u ook dat hij voor u is? Is het ook zeker dat het uw zaligmaker is? Is het ook uw Christus? Is het ook u, Jezus? Ja, ja, zo'n vraag is nou weer zo kort bij. Daar nou weer zo kort bij, hè? Ja, dat is zo op de man afgevraagd. Daar kan je zo maar geen antwoord op geven. Ik dacht van wel hoor. Ik dacht dat hij er beste antwoord op kon geven. Jazeker. Ik kan best weten hoor of er in je leven een wonder gebeurd is of niet. Je kan best weten of in je leven Christus geopenbaard is of niet. Je kan best weten hoor, of er in je leven een zalig maken geschonken is of niet. Want hij is... een goddelijke verborgenheid die alleen door God geopenbaard kan worden. Dat kan je lezen in... Uh, Lucas 2. Daar vind je die Simeon. Die had een Christus openbaring gehad. En dat was blijven liggen. Dat werd blijven liggen. Maar tevens dat hij de dood niet schien. zou vooraleer. Die Christus in zijn leven geopenbaard. Mag lang geduurd hebben. En mag lang gewacht hebben. Hij mag grijs geworden zijn, hij mag er oud uitgezien hebben, hij mag voorover gaan lopen zijn het graf, maar, maar, alleen Simeon sterft, is Christus te sterven. Eer dat Simeon sterft, dan is de belofte vervuld. Dan is de belofte vervuld. Ik denk dat dat voor die man. Gewerzellijk een oplossing en verlossing was. Dat de dood voor hem dood was. En dat zijn graf zijn bedsteden was. En dat de eeuwigheid zijn vermakingen werd. Hoor maar. Nu, nu zegt hij nu. Nu kan het. De belofte is vervuld. Mijn hart is verzadigd. Mijn zonden zijn vergeven. En de... Ik heb het met mijn ogen deze zaligmaker gezien. Waarin Simeon door een goddelijke openbaring ook een goddelijke vervulling gehad heeft. En heeft jou maar uitgezien. Ach, dat ik hem vond die mijn ziel lief heeft. Hij kende hem, zo die in de belofte geopenbaard was. Vanwaar als hij in een tempel gebracht wordt, door middel van zijn ouder, dat Simon niet vraagt, is dat nou de Messias? Is dat nou de Geestes? Is dat nou de zonen Davids? Is hij dat nu? Hij heeft die heeft niet gevraagd. Hoefde niet te vragen. Hij ontving hem, zo die openbaard was. Zo die was zodat toen Simeon hem zag, toen zag hij hem, die is een leeuw geopenbaard. Een openbaring van Christus voor de schenking van Christus. En in de schenking van Christus <coughs> wordt hij aanschouwd, zoals zij geopenbaard. God zelf heeft in het paradijs die gouden klein van vrije genade, die gouden kleinoot van de allergrootste genade, die gouden kleinoot van zijn nederbuigende liefde geopenbaard, terstond na de val in de schenking van hem, den tweede Adam, die onder den eerste Adam doorgegaan is, en vandaar zijn kerk verlost heeft. Met een eeuwige verlossing. Adam en Eva konden zichzelf dus niet verleiden met die Jezus, want die was er nog niet. Die was er nog niet, die moest nog geschonken, die moest nog openbaard worden. En God er zal nooit zijn zoon schenken waar geen plaats voor hem is. God verkwist hun genade niet, al wordt ze aan verkwisters geschonken. God veracht zijn goedheid niet, terwijl ik een oom zo rijkelijk geopenbaard was. Daarom zegt de profeet, zijn de goede tier, nee, zeer dan men niet in Maar als dan heeft hij hem verder geopenbaard, door de patriarchen terwijl ik aan alle beloftedragers geweest zijn van vrouwen zat. Terwijl ik aan alle doordragers geweest zijn van de komst, de welke beloofd. En door profeten na de verklaard, door de offeranden des tempels, de welke alle heen wezen, met een wijsvinger op het geslachte lam van eeuwigheid. Dat hele oude verbond. Dat had maar één oogmerk. En dat was hetgeen wat de profeet Jezaja betuigt. Uit de noodzakelijkheid en uit de onmisbaarheid van het land. Ach dat gij de hemelen scheurt. En daar geneder kwamen dan de bergen van schuld, van zonden en scheiding. Voor eeuwig vervloten. En een vlak veld in ons harten, waarvan uw woord zingt, die door de vlakke velderheid Zijn naam is Heere der Heren. Daar heb God niet gerust. En hemzelf het telkens weer bij vernieuwing geopenbaard, om de rust aanbrengen de volheid des tijds te schenken. Gods vermakingen zijn, zijn zijn werk. Zijn vermakingen zijn, zijn welbehagen. Zijn vermakingen zijn met de mensen kinderen. Met gevallen mensen kinderen. Om ze te herstellen in zijn beeld. Gunst en Maar ten laatste heeft Den profeet, alle profeten geschoond, Hebrae 1. De welke zijn de zonen gegeven. En in dien zoon, hem verordineerd heeft tot een zoon des mensen. Zo heeft zijn naam twee zonen, maar één persoon. De twee naturen zodat het wonder aller wonderen is, waaruit alle andere wonderen vloeien, is de menswording van God. Waarvan we ook lezen in handelingen 2, de welke God gemaakt heeft. Niet zijn zoon gemaakt, nu. Nee. Die is van eeuwigheid gegenereerd, uit zijn vader, om in de tijd geformeerd te worden in de moedermaagd Maria. En is verordineerd om te zijn een profeet zonder weerga, en een hoge priester en een koning, waartoe hij van God gegeven als een waarachtig ransoen in voldoen en in verwerving van het eeuwige leven. In de volheid des tijds werd Christus gezongen, ik denk dat het nog zo is, als ik het zo zeggen mag. Wanneer de moordenaar rijp is voor Christus, dan wordt in hem geboren, geschonken en gegeven. Maar alleen de vader zijn zoon loslaat, dan zal die verwelkomd zijn. Dan zal die noodzakelijk zijn. Dan zal die onmisbaar zijn. Dan zou die niet meer gemist kunnen worden. Vanwege de tussenleggende schulden, die door niets en door niemand verheffen kunnen worden. Dan door hem die niet minder is als de vader, maar de vader en de heilige geest gelijk is. Ten laatste zegt hij, door zijn een zoon, zijn een enige geboren zoon, dat nu nog. En dit evangelie dat blijft tot de laatste dag. Als dan houdt al de prediking van die enige geborene zoon voor eeuwig op. Want in de hemel bezitten ze en in ze volmaakte waardij heerlijkheid en majesteit. En in de hel mag die niet gepreekt worden. Want het hebt ten ene geen zin. Er is wel een borg voor doemwaardigen. Maar er is geen borg voor verdoemden. Die kuil is afgesloten. En voor eeuwig onder de ontlasting van een toren besloten, Zodat als die mens van de aarde gaat. Dan gaat hij. Naar een blijvende plaats. Der goddelijke rechtvaardigheid. En der onze ramsaligheid. Of hij gaat uit loutere genade, naar een plaats, waarvan Christus getuigt, ik om uw plaats te bereiden, en als ik uw plaats bereid heb, dus klaar is, en orden is, dan zal ik u opnemen, de hele weg der zaligheid is, geven, ontvangen, en tenslotte, God te ontvangen. Tot de eeuwige verzadiging. Worden nu alle mensen. Door Christus zalig. Gelijk zijn Adam. Verdoemd geworden zijn. Ja zeker zou je het te noemen. Ja puur. Als je het maar wil. En, en overzonder zonde je niet te bekommeren. Je mag geen eens over je zonder denken. je je een te noemen. Ja, dat moet je helemaal niet doen. Dan neem je de waarde van Christus bloed weg. Dan neem je de waarde van zijn lijden weg. Je moet alleen maar door zonder en in Christus vast Je moet alleen maar dag en nacht op los zonder en in Christus onder zonder staan. En wat zegt een paus gezin? Wanneer die een kind op ...met de al dergelijke akeligheid wat ze daarbij doen. Dan vermeldt hij dat kind, is de duivel kwijt? No, no, no, no, no, no. Dat kind is zijn erfschuld kwijt? No, no. En dat gedoopte kind is zijn herfsschuld kwijt? No, no, dat is nogal wat, ja. En wat nu dan? Wel als dat kind een goede vader en een goede moeder, dan wordt het goed hebben de slechte vader? Ja, vanzelf. Dan wordt het slecht. Maar als het een goede moeder een goed Nou, het komt het best goed. Doe maar. Zou het langer in de hemel uithouden met zo'n hemel als een week? Klopt niet, hoor. Ik dat een week langer nog zo weer? En wat zijn je naar de mini-jaan, wat ze? Een mens heeft toch een wil, een mens heeft toch zijn gedachte? En Christus is een goed mens, navolgbaar, volger. Je naaste wel doen, gelijk hij daar gedaan heeft. En dan natuurlijk geloven dat hij voor u geboren is. Dat hij voor u gestorven is. En dat hij navolgbaar is, maar u hoeft aan geen predestinatie te denken. Aan geen verdienst. U hoeft ook niet te denken aan een geestelijke doodstaat. Want zo dood ben je niet, dat je kent toch best een beetje geloof. Je bent zo dood, je kan toch best nog iets doen, wat noodzakelijk is tot uw zaal. Je kan best nog iets doen. Men is toch een stok, men is toch een blok. Hij kan toch best zichzelf verroeren in de tijd, voilà. En wat zei de remonstrant, ja, het is je eigen schuld aan die zaligheid. En dat zegt al Gods volk. Dat zegt al Gods volk. Het is mijn eigen schuld dat ik naar de hel ga. Het is mijn eigen schuld dat ik rampzalig Het is mijn eigen schuld dat ik voor eeuwig verworpen Maar, wat bedoelt die remonstrant ermee? Een van evangelie. Hij neemt de kracht uit het evangelie. Hij neemt het wonderen weg uit van evangelie. Want hij drijft een vrije wil. En ach, gelieden. Kon ik het eens zeggen zoals ik het wel wenste te zeggen? Dat die wil van ons is een knechtelijke wil. Dat zijn met duizend boeien mee aan het vleesknecht, aan de knecht, aan de zondelijke knecht, er van de hel. En er van de eeuwige rampzalige. Dat is onze wil. We kunnen zelfs niet eens meer willen bekeerd worden. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. We kunnen zelfs niet eens meer willen God tot ons deel te hebben. Nou, dat is toch ook wat. Dat is wel een beetje minder. hè? Dat is wel een beetje erg laag. We kunnen zelfs niet eens meer willen nog eens met God verzoend worden. En toch vraag ik er elke dag om, dat is goed. Dat is goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij het wil. Nee. Nee. Ach. Die arme mens, die kent zijn arme niet. Die blinde mens ziet zijn blindheid niet. Die dode mens voelt zijn dood niet. Die dode mens ziet zijn dood niet. Die dode mens, dood die dode mens voelt de eeuwigheid niet. En hij ziet de eeuwigheid niet. Die in dode mens ziet de hel niet. En hij ziet een hemel niet. Hij ziet zijn graf ook niet. Zo vergaand ik. Oh ja. Oh ja. Kan niet gezegd worden. Dat kan niet gezegd worden. Al was mijn stem als een bazaar, En dan zou ik die duizend jaren achterin volgen spreken. Over de diepe verdorvenheid des zondags. En over zijn totale verdorven bestaan. Dan zou het nog moeten beginnen. Nog moeten beginnen. Want die val is peilloos Die is nooit gepijnd als door een tweede adem. Christus heeft me gepijnd. Die heeft er de diepte van gepijnd. En die haalt zijn kerk. Uit zo'n pijloze rampzaligheid. Door zijn boel, door zijn doel, door zijn gerechtigheid op. En stelt ze voor een vader als zijn lievelingen. Terwijl ze elkaar waren. Ja, het is een wonder. Worden dan alle mensen, hij zegt hij niet, worden alle schepselen van. De gevallen engelen zijn uitgesloten. Dat is zulke wonder dat de heer ons verkoren hebt en geen gevallen engelen. Hadden we gevallen engelen kunnen nemen en ons niet. Hè? Had hij ons kunnen laten leggen. En die gevallen engelen opgeraakt, dan had hij helemaal niet tot de aarde hoeven te komen. Dan had hij die engelen vrij kunnen maken tussen de hemel en de aarde. Maar om een mens, om een mens zalig te maken, Moest Christus het mens der aarde worden. Want Maria is een vrucht uit de aarde. En uit Maria heeft hij zijn menselijke natuur aangenomen. En dat weer op een zeer wonderlijke wijze. Dat hij de gevallen natuur aanneemt zonder zonde. Kan dat. Alleen de gevallen natuur in zijn straf neemt hij. De gevallen natuur is een vloek neemt. De gevallen natuur is een zonde neemt. De gevallen natuur in de toren gods neemt. De gevallen natuur die ten een voor het verdoemen is in zichzelf gesteld had, die neemt Christus. En dan wordt die tweede Adam in de plaats van zijn kerk verdoemd. En zij worden eeuwig door zijn dood met God verzoend. Nou, als je dat nog mocht beleven op de wereld, dan ben je er nog niet voor niks geweest. Nee, nee, nee. Dan ben je nog niet voor niets gebaat. Dan ben je nog gebaat om wederbaard te mogen worden. Zijn eeuwige leven. Worden dan alle mensen, we hebben al zo even enkele sectes opgezet te zeggen ja, tuurlijk, aan mijn wil. En de kerk leert dat. Laat ik het eens proberen makkelijker te zijn. Je komt veel mensen onder ons, soort mensen tegen je. Ja man, ik kan niet hè, Ik kan niet, ik kan, ik kan toch mijn eigen niet bekeer. Het is ook waar. Het is echt waar. Ik zeg er nou wat achter. Het is eeuwig waar. Daar. Daar. Het is niet alleen vandaag waar, maar morgen ook. Nog en overmorgen Maar wat moet u er dan verder van zeggen? Dat u dat zo makkelijk kan zeggen is wel een bewijs dat u geen last hebt van je onbekeerlijkheid. Dat u geen last hebt van uw zonde, van uw schuld en van uw oorde. Want als je dat zou inleven en beleven, dan wordt dat woord onbekeerd zo lang uitgerekt. Als maar en zes kan Dan zegt, ik ben voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig ben ik verloren. En dan te gaan beleven... Dat hij niet alleen niet kan, maar ook niet wil. Wat zei hij. Het, ja, het is een hele tijd geleden. Toen was er toen nog een jong mens bij me in huis. En dan zei ik ook zo tegen. ook dat de Heer hier nog bekeert. zo zei hij, ik wil niet. Ik wil niet ze. Ik zei niet. Ze zei nee ik wil niet. Ik denk, nou dat hoor je niet veel meer hoor. De meeste kennen niet. Maar dat mens dat wilde niet. Als iets van de ontdekking. Zit nog wel eens uit, dan kijk ook iets naders van de rol. Want niet kunnen, dat machteloosheid. Maar niet willen, dat is vijandigheid. En beide stukken worden als schuld belicht. Als schuld erkend en als schuld gemengd. Worden alle mensen door Christus wel een bewijs? Dat er niemand zonder Christus of buiten Christus zalig kan worden. Want Want eindelijk eindebergen leggen de nadruk op. Of er dan alle mensen door, niet door Mozes, oh nee, beste man. Lieve man, onmisbare man, koopt hij maar bezoek krijgt. Koopt hij hem vandaag of morgen, onder zijn bediening gesteld wordt. En Mozes heeft er verstand van om alle grond te ontgronden, en alle godsdienst voor mollen en vleidermuizen te werpen. Moses heeft er verstand van, om u echt biddeloos, echt radeloos, echt goddeloos, echt levenloos, Moses heeft er verstand van, om u daar neer te leggen als een vervloed aan het einde van de wet, opdat het evangelie zich rijkelijk is, hier lopen bij. Dan zeg je, ja, maar ik hou niet van moed. Dat geeft niet. Dat geeft niet als je maar gezonder wordt. Als je maar gegeven wordt. Ja. Waar houden wij nou van? Een beetje makkelijk leven. Een beetje aangenaam leven. Goed naar je zin hebben. Geld genoeg, een brood genoeg hebben. Een mooie woning. En, en nou ja, nou ja. we dan ten, ten slotte toch moeten sterven. Ja, liever niet natuurlijk. Liever niet. Liever niet. Maar ja, als dan ten slotte toch moet sterven. Ja. Vanzelf. Dan kies ik ten hemel. Dat hoeft niet hoor. Je hoeft ten hemel niet te kiezen. Dat hoeft helemaal niet. Want voor een onherboren mens is daar geen plaats. Geen plaats klonk het eenmaal een beetje. Maar u geldt van de andere kant ook. Geen plaats waarin Christus niet geboren is. Geen plaats wanneer Christus niet in ons groepen is. Geen plaats. En die in Christus gerechtigheid onze gerechtigheid niet is. Ja, maar. Nou wat dan? Ja, ik vind dat maar een straffe preek. Heel, heel niet. Weet je wie de straf preekt? Kom, Rie. Brakel. Van de groe. Ja, die mensen hebben de puntjes op de ingezet. Die hebben de touwtjes aangetrokken. Heel Ja, maar. Er zijn er wel, die zijn geen leven voor de rechtvaardig maken. mag dat is ook onzin. Elk mens zit vol met onzin. Maar de ene wordt er meer voor bewaard en de andere leeft het meer uit. Zelfs iets zeggen. De levend maken kan iemand ontvangen zonder dat hij bewust is dat het de levend maken is. Dan wordt hij beroerd en ontroerd, te wordt hij de schuld gezet. En dan komt als een eenling op de wereld te staan onbekeerd en onverzoend. En nergens geen rust meer in wat dat alles meebrengt. Dat kan hoor dat hij de dag niet aan kan wijzen, binnen Timotheus, waarop hij van dood levend gemaakt is. Dat hij niet kan zeggen de dag, waarop hij wedergeboren werd in engere zin. En de wedergeboren, dat een implanting van geloof, hoop en liefde. Hoor je, die hebben we van nature niet, hoor. we hebben geen geloof. Nee, ik heb begrepen. En we hebben geen hoop ook, die in waarheid is. En je liefde Het moet dus van buiten ons, in ons, naar buiten openbaar. Maar wanneer de levendmaking verheerlijkt is, dan wordt je levendmaking nooit meer vernietigd hoor. Je levendmaking wordt nooit meer teniet gedaan. Je moet niet denken dat Gods geest misdracht te baat. Of het Jeruzalem dat boven is, namelijk het goddelijk Jeruzalem, dat wint geen misdrachten. Maar, maar, er is een groot onderscheid tussen de levendmaking, de welke onbewust, goed luister hoor, de welke onbewust en ongezien een weldaad van Christus is, waar nochtans Christus zo in bedekt ligt. Dat hij van zijn ene zijde gezien en hemzelf daarin niet openbaar. Dus als een vrucht van Christus, buiten het gezicht van Christus en missen het bezit van Christus. Makkelijker gezegd. Als de zonen van Jozef een maal opgaan om koren, welke zakken met koren hebben ze van Jozef gehad eer dan ze wisten dat het Jozef was? Zeker. Ze zijn met hem dronken geweest. Toen wisten ze het nog niet. Daar kunnen tussen de wet en het evangelie, tussen de levendmaking en de rechtvaardigmaking, kunnen zulke vruchten des evangelieën schopen baard te worden, dat nogthans de persoon bedekt lijkt. Dat nog de persoon niet ontdekt wordt. En daarom zegt de bruid, ach dat gij mij een broeder waard, Dat is de bos te mijner moed. En wederom zegt ook een twintigste persoon in de noodzakelijke en in de als ach dat op uw kollacht de hemel scheurt. Maar wanneer deze Christus geopenbaard wordt, dan weet je het wel hoor. Of het dinsdag is, of woensdag, of donderdag, of s'nachts. Als Christus geopenbaard wordt, dan weet je het wel. In welk jaar, in welke maand, in welke dag, en in welk woord, dan weet je heus wel, als Christus geopenbaard wordt, hoe dat er naartoe gaat. Want die koning geopenbaard wordt dan in een verloren mens. En een verloren mens weet ook dat hij verloren is. En die weet ook dat hij verloren gaat. En die weet ook dat hij verloren ligt. En dan voorheen. En als die door zijn eeuwige persoon ontdekt en geopenbaard wordt. Ik ben de weg. De waarde dat vergeet je in eeuwigheid niet. Nooit vergeet je dat niet. Want dat is een verlossing in de hel. Dat is een openbaring van de verlossing van Christus. de midden van zijn dag. Worden ze dan alle door Christen. Daar hebben we weer het middelpunt hoor. Hij is het hoogtepunt en hij is het rustpunt. Ja. Dan moest het nu. De ganse bekommerde kerk. Omgaan. Hoe Wat hij van mij en ik van hem. En in zonde als hij zichzelf beloofd heeft. En zonder als hij hem zelf geopenbaard heeft, en zonder als hij hem door het geloof gezien heeft, daar lees ik in Psalm 34. Zij liepen naar zijn stroom, hoor oh je wel? Maar niet ze liepen naar de stroom aan, nee, ze liepen naar de stroom Hem, Hem, Hem. Die neemt was aan Hem, waar God in woont, waar God verzoend in woont, waar God in troont. Tot heerlijkheid, genade en barmettigheid. Ja. Dat leert de waarheid. Mocht het dan bevindelijk leren bij aan of voortgaan. Maar over die naam Christus nog iets gezegd. Hij heeft hem zelf geen Christus gemaakt. Alles wat Christus heeft de vader hem En de vader gemaakt. Hij heeft hem zelf en ook de zoon des mensen niet gemaakt. Maar hij heeft in de raad des vredes wel aanvaard om de zoon des mensen te worden. De vader heeft zijn menselijk kleed voorgeschikt. God en Heilige Geest heeft dat kleed geborduurd. De moeder, maagd Maria en Christus hebben het aangedaan. Aangedaan. En die menselijke natuur van Christus. die kwam onder zijn eigen wet. En die heeft zijn eigen wet volmaaktelijk gehoorzaam. Die heeft zijn eigen wet volmaaktelijk in zijn menselijke natuur hersteld. en dat door de kracht van zijn goddelijke natuur. Zodat die wet, waar God zelf auteur van is. in al zijn delen hersteld. Ik draag uwe weg die gij en sterveling zijn. hij past als zoon des mensen. Hij past als hoge priester. Hij past als profeet. Hij is precies gepast als koning der koning. Ik zou echt niet weten... Wie het naast Hem aan zou moeten wijzen tot een verlosser. Of aan zou moeten wijzen tot een profeet gelijk Christus dat is. Dat zou ik niet weten, want die is er niet. Die is er niet. Hij is niet alleen gezorgd tot profeet. maar hij was toch de zoon van God. Dan openbaart Hij het hart van de Vader. Openbaart Hij de besluiten zijn vaders. Dan openbaart Hij het welbare zijn vaders. Hij weet toch wie door de vader verkoren zijn. En hij weet toch hoe de vader ze verlost wil hebben. En hij weet toch het getal van de En waar ze ook wonen. En al de einden er Ik weet waar ze zijn. Namelijk daar waar de troon des zaterdags is. Maar die naam Christus, daar nog een paar woorden van gezegd, wat nooit naar waarde te zeggen is. Want hij is een profeet, die kan zo lompen, zo domme, zo radeloos niet wezen, men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Zou het makkelijker zijn? Probeer het tenminste. Wanneer de zon daar geheel door de ontdekking van Gods wet en van Gods recht. in een radeloze toestand verkeert. Dat is het ook wat me nooit geboren, wat me nooit op aarde geweest, wat me nooit geen zon op maneschouwt, is toch verloren. Het is toch verloren. En het is toch met mij voor een dag verloren. Maar als dan deze profeet. Is krachtig doorbreekt. Door het midden van de schriften. Dan krijgt zo iemand onderwijs. Te midden in zijn dwaasheid. Dan krijgt die raad. Te midden in zijn raadeloosheid En hij krijgt hopen. Te midden van zijn hopeloosheid. Ja. Hij heeft wel eens gehad Hij gaat het een beetje vanavond. Al mis je de krachten van. Ja, dat wil ik zien. Want dit zijn zulke grote gebeurtenissen. Dat David van zegt Geen leed zal ooit uit mijn geheugen. Al is alles niet genoegzaam. En dan zou ik er voor eeuwig mee omkomen. Dan kan ik toch niet verlogen. Dat dat en dat. Al daar. Geschikt en gebeurd is. Maar niet alleen is hij, die onmisbare profeet, waarvan David zegt, geef mij verstand, mijn goddelijk licht bestrouw. Maar hij heeft een ogen priester die Melagisee voorgeweest voor geweest is, van in 4. Hij is een ogenpriester priester met een onvergankelijk priesterdom. Hij heeft dat priesterschap aanvaard in de Rade Spreekt om hemzelf een natuur aan te nemen waarop hij dezelfde, zijnzelfde grote zou offeren. Moet je eens overdenken. <lacht> hij heeft die menselijke natuur aangenomen als een altaar, als een offeren, en zijn goddelijke natuur neergelegd als een altaar op dat al daar vervuld werd de 22, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilige God, weer verder onverdriet, wel voilà. aan. Deze gezegende profet, aller dierbaarste profet, en aller volmaatste hoge priester, die is met zijn lijn de sterven en dood opgeklommen tot het goddelijke heiligdom van al waar hij betuigd heeft, Elohi, elohi, lama sabachthani, dat is, mijn God terwijl gij mij verlaat, mijn God terwijl gij mij verdoen mijn God terwijl ik weg zinkt, in de eendige mij. mijn God terwijl ik weg zinkt, in een drievoudige dood en dat mijnen van Christus eenden. dat is zulke een wel behagelijk mijnen geweest het is net of Christus wil zeggen vader heb je mij toren op mij toren uit op mij Werp uw ganzen toren op mij. En ik zal zelf wegdraaien. En laat al hun schuld mijn schuld. En je ontvangt van mijn inquitantie. Ja, eeuwige bodeming. Dat is een van evangelie. Oh ja. Oh ja, dat kan niet beter. Dan zeggen ze nog wel eens. Ja, die oud de mensen preken meer ellende. Meer wet is evangelie. Maar we hebben geen evangelie zonder wet. Het kan niet. Het kan niet. Als ik een enkel dit maar aanhang: dat de auteur van de wet is God en de auteur van het evangelie is ook God. De auteur, de wet neemt het ook voor de deugden Gods en dat doet de evangelie ook. Dus de wet en de evangelie geven elkaar de hand. Niet in de dadelijke bediening. Maar wel het einde der wet is Christus en niet gall ik die geloof. Ja, ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Zouden er wel echt willen komen? Ja, hoe komt dat nou? Aan het einde van de wet. In de eerste plaats vanzelf als je de gebracht wordt. In de tweede plaats zullen we tegenwerken, zo gaat het niet gaan. Want als de wet ons naar het einde brengt, geeft de wet ons Christus niet, hoor. En de wet van ons Christus ook niet. Dus we gaan onvoorwaardelijk om, gelijk de Jona, om dan van de onderste delen der aarde te maken zijn. Stap gesneden voor zijn oog. Nog dan zal ik aanstaan. Den tempel zijn er uit. Worden dan alle mensen door Christus zalen, gelijk ze door Adam verdoemd geworden zijn, maar Adam heeft toch niemand verdoemd. Adam is toch geen rechter. Adam heeft toch niemand verdoemd. Adam heeft toch niemand naar de hel gestuurd. En daar staat hij toch maar. Gelijk zo door Adam zijn verdoemd geworden. Heer, wat nou de zonbeweging, in, is er dan nog een verdoemenis? En nou de zonderweging is God aan je rechten. Hè? En nou de zonderweging heeft God dan ook nog toren. En nou de zonderweging zal God dan ook nog op je schelden of op je toren. En nou de zonderweging, wat is er dan tegen om te sterven? En nu de zonderweging zou me dan niet daten. God is leven zo gelijkt. En nu de zonde weg niet. gelijks in de stad en hebben, en hier was En, en, en, en. Voor alle die in Christus zijn, zijn ze ook niet. Ze zijn net zo rein in Christus dan Christus is. Maar, maar, maar. Komt hier altijd weer de toepassing aan. De zonde hebben ons. Mismaakt en walgelijk en verdoemelijk, maar. Geliefden, we zijn door de zonde nog afschuwelijker dan padden. Aders ah, en slangen ja, maar. Oh, Kent nou nog lager? Nee, nee, als ik het nog lager zeg, dan zou ik het doen, want het is nog duizend maar lager. Ik weet zeker, als er onder ons een zondaar is, die doorgaand ontdekt wordt aan de gruwelen van zijn hart. Dat hij moest zeggen, oh God, er nog nooit zo'n mens in de hemel geleefd als deze. Er nooit geen mens in deze schepping geweest als deze. Er is nooit zo'n goddeloos mens op aarde geweest als deze. En hoe meer je de zonde inliet, hoe meer je de laat wordt vooruitleven. Hoe meer je de zonde inliet, hoe banner je wordt van de zonde. Hoe meer je de zonde inliet, hoe meer je je hand uitsteken zal. Leid ons een geen verzoeken ooit. Want is gelegenheid en genegenheid elkander ontmoeten, valt David vandaag af. Er zijn gevaarlijke mensen hoor. O oh, ja. Daar zijn geen woorden voor hoor. Zo gevaarlijk dat een mens is. Dat leert ook de kerk God. Ze werken zonder zonde weg en ze ze weer op. Ze haat een zonde en ze liefst ze weer. Ze lopen bij vandaan en ze lopen weer terug. De zonde van liefde, dat is een zoete bete. Met een duivelse kracht. En een vleeselijke wellust. Zodat er buiten de Almacht geest. Sterkere macht is dan de macht der zonden. Die duizenden gezinnen verwoest heeft. Die duizenden gemeentes overhoop geworpen heeft, En die duizenden meer dan duizenden overtredingen. der wet openbaar. Dat is de zonde hoor. En, en dan moet niet denken dat ik het te veel van zeg hoor. Ik zeg er maar een snippertje van. Sprak van de week iemand. Die moest daar preken waar ik geweest had. Ik zei, preek maar aan hoor. Ik heb nog genoeg op dat schaap van wol om erachter te scheren. Ik heb er heus alles niet afgehaald. Eerlijke predikatie is maar een beginnen. De welke door, en dat wil zeggen door Adam. Zonde, want als hij mijn zonde, ik ben Adam. Nou, nou. Ja man, maar ik was het toch niet. Kan ik het gebeten? Ik ben bijna 6000 jaar geleden. Moet ik daar naar voor een aanmerking komen. Voor een zonde die Adam begaan. En ik denk als ik daar gestaan. Dat ik wel uitgepikkerd wil. Dat ik het wel niet gedaan heb. Och zo. Och zo. Och zo. Dan zal de hel een dubbele hel zijn. Want ik denk dat al het ondekte Sion glotste. Heer. Niet Adam. Heer heb je Adam. Niet Eva, hier heb je Eva. Ik heb het verbond verbroken. Ik heb je beeld verbruikt. Ik heb mezelf van het licht in de eeuwige duisternis, van het leven in de eeuwige dood. Hier heb je Adam. En als dan bent u een Adam in zijn gerechtigheid zich daarin openbaart, dan heb je een Adam die leeft tot in alle eeuw. door Adam verdoemd voor mezelf. Nee. Nee. Ze worden niet alles af. En ze worden niet alle verdoemd. Ze worden niet alle bekeerd. En ze sterven allemaal ook niet onbekeerd. Er is dus daar een getal vastgesteld. Dat nooit vermindert. Maar ook nooit vermindert. Er is daar een getal van de ingeschreven naam. Terwijl ik hem zullen zullig openbaar doen. Dan zei hij nee, hij zei Dan zouden wij erachter hangen. Nee, alleen die uitverkoren zijn niet. Nee, alleen die niet zijn, die worden samen. Het is wel waar, maar de Heidelberger doet het met meer onderwijs. En meer leren en meer oefening. Dat zei hij nee, hij zei Maar alleen, goed luisteren op, Geen, die hem door een ware geloof, Christiën geleid en al zijn er wel danen, die wordt niet rampzalig, maar hij neemt hem aan als ramzal. hij ramzalig. het goed? Hij gaat niet verloren, maar hij neemt hem aan als een verloren. Hij wordt niet ten eeuwige dood te veroordeeld, maar hij wordt aangenomen als een veroordeelde. Want zoveel, hem aangenomen, heeft die macht gegeven. Kinderen gods, wat is een waar geloof? Ja, dat is oprecht, dat is ongevrijdste. Een waar geloof, dat is echt, een echt geloof. Ja, dat is ten eerste een gepland geloof. Ten tweede is het een geloof wat altijd maar één weg kent en dat met een voorwerp desgeloofs. Historisch geloof is goed, maar het maakt niemand goed. Tijdsgeloof, het is tijdelijk en als het erop aankomt, verdwijnt het met druk en verdruk. En een wonder geloof voor zonder zijn die doodgeschat zijn en nog leven. Voor zonder zijn daarvan ze dachten, hij sterft en eerst er nog. Een wonder. Maar hier gaat het over het zaligmakende geloof. En dat zaligmakende geloof, dat kan van zichzelf niet zo doen. Dat is wel een hand. Even luisteren. In de bekrommende kerk om een wol, om een vrucht. In de bekrommende kerk om onderrichting, om onderwijzing. Sorry. Dan steeds haar handen, zeg gij tot mijn ziel, en wat er verder komt. Dan steeds haar handen, om een vrucht van die boom des levens te ontvangen. En al zo des te meer aan die boom verbonden, want de vrucht smaakt naar een boom. En als de vrucht nu zo zoet is, zo zoet wordt aan de boom zelf nu is. En nu komt er nog wat tussenin. Tussen de vrucht. Tot de rechtvaardigmaking. En de rechtvaardigmakende daad zelf. Daar zit Calvaria tussen. Daar zit het gericht tussen. Daar zit net de rechter van heen van de nade tussen. En hier gaat het geloof niet uit de wat. Niet uit de mond. woord, want hier spreekt hij niet meer. Hier trekt hij zich terug, achter het goddelijke recht. En hier openbaart zich met schuld en orde. De welke door den heiligen geestelijke zonda. door het recht het lieden. Waar rechts zonder lieden, dat is de hel. Dat is de hel hoor. Maar het lieve van het rechterzicht en dichter van de onderdeelde besalm. Het zal van goedheid naar zijn. Eerst van goedheid. En dan van het makkelijker gezegd. Als de goedheid is allerhoogst. En zulke ellendelingen. Zulke zullen Zulke overtreden. der wetten de God. Zijn ziel vervuld. Dan hoeft God hem niet te verdoemen. Dan verdoemt hij zichzelf. Dan hoeft God niet naar de hel te sturen. Gaat hij zelf dan hoeft de wet hem niet meer te vervloeken, want dan vervloekt hij zijn zelf. Met eerbied gezegd, daar raakt het God met een zondaar eens, in zijn doemvond. En dan zonder met God eens, en uit mijn een God eens in keizer wel, en de hel zijn er zin En nu nog een paar woorden, gaan we erop. Hier gaat de schenking voor de aanneming. De schenking van Christus in de rechtvaardig maakende daadvolk wordt die eerste gegeven van de vader. En daarom helpt. Dat onthouden. Dat ja maar ik ben zo bang als dat er mij gebeurt, dat ik geen geloof zal hebben. om te helpen Hoe we die banken te doen. Niet nee, hoe we die banken te doen. Niet. Ja, maar zit er toch minimaal mee te houden en dan denk je, ach nog eens verlost wordt en zet geen hand om het aan te pakken. Daar zorgt God terug voor. Hier gaat de schenking. Voor de Maar. Wel zo. Als de vader zijn zoon schenkt. Dan werd God de heilige is Het geloof op. En dan zullen ze in elkander zijn. Die reed. We gaan niet lagen, En die vervrijzelde zoon daar. God. Één wacht prijs, En geloof. En zullen ze door zijn wonden. kruipen in zijn hartje. Waarin ze een verzoend God. Mogen ontmoeten en ervaren. Ik deel van uw zonderheid als een ego. daar, het einde van de weg. Is Jezus Christus en dien diengekruis. Amen. Geen enkel woord, heren. Een enkel woord. Het zal te maar beginnen en weer ophouden. Och, het zal te maar even zijn en dan weer niet zijn. En zo gaan we straks ook van de wereld. Maar zal dan deze Jezus onze Jezus zijn. Dan hebben ze de eeuwigheid van nodig. Want God woont in Jezus. God woont in Christus. God woont in die profeet. God woont in die hoge priester. En God woont in die koning. Die van God gezallen. Door God. Met God gezeld. Met vreugde. Boven zijn er medegenomen. laat het enkele woord. Door u gebruikt worden. Zij tot aanvankelijkheid. De opening der ogen. Tot aanvankelijkheid. Het wegnemen van de dood. Trekken. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Wekken wekken, door de kracht die waarop stonden. Maar laat ook de uwen naar het enkele zijn verwaardigd mag worden Uit het ze gehoord hebben, gehoord hoe ver het ligt. Wat ze bezitten en wat ze gemissen, laat dan hun gemissen. Gaan ver boven hun bezit. Op dat Missende, nog eens eens door recht mochten bezitten, het einde van de wet. En dat is Christus, een igel die gelooft staat dan in die vrijheid, met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. Doe verzoening over spreken en luisteren. Door dat enige wasmiddel, dat goddelijke bloed, dat alleen hij en hij, het zwartste gemoed. Amen. Van de vierde psalm, psalm 4, en daarvan het eerste psalm Wil mij wanneer ik roep verhoren, o God. Die mijn rechtszakeren. Gij hebt een angst, mij hulp beschoren. En mij doen gaan in het ruime sporen. Betoon genaam, hoor mijn gebed. Wat moogt gij, mannen, toch beginnen? Zal steeds de schande zijn, meneer, Zult ge dan de ijdelheid beminnen? En het eenmaal beroofd van zinnen, den leugen zoeken keer op keer. Dat is het eerste van mijn vierde psalm. de zanger van de 25e psalm